Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Russische influencers zamelen geld in voor militairen die in Oekraïne vechten. En volgens nieuwsduur lopen de donaties via een betaalplatform dat in Nederland zit. Dat betaalplatform is ook weer onderdeel van een weerwaar aan bedrijven... zegt verslaggever Sibes Sietzma. Als je dat plaatje zo schetst, dan zie je aan de top van een groot bedrijf... dat in Nederland is gevestigd. Iemand die vermoedelijk stroomman is voor een grote Russische oligarch. En onderaan in die piramide draait een platform... waarmee geld wordt ingezameld dat bedoeld is... om de uitrusting van het Russische leger te verbeteren. De Russische eigenaar zou op deze manier de westerse sancties kunnen omzeilen... omdat het geld via een omweg naar Rusland gaat. In Duitsland hebben 15 platforms. Plofkrakers die vooral uit Nederland komen straffen gekregen tot bijna zes jaar. De mannen tussen de 23 en 43 pleegden de afgelopen jaren... tientallen plofkraken door heel Duitsland. Ze zouden meer dan 3 miljoen euro hebben buitgemaakt. In Oostenrijk is een Nederlandse vrouw aangevallen door een koe. Ze wilde een foto maken, maar kwam blijkbaar te dichtbij. Volgens de politie is ze met een hoorn van het beest in haar dij geprikt. Hoe het met haar gaat, is niet bekend. En een bijzondere onthulling over deze Spons. Spongebob Squarepants, de stemacteur die de Amerikaanse versie inspreekt, zegt dat Spongebob autistisch is. Dat zei hij op de Comic-Con, een stripbeurs. Nadat de acteur daar een vraag over kreeg van een fan die zelf autistisch is. Ik heb een vraag voor je, Tom Kenny is SpongeBob autistisch. Wow. Is SpongeBob zelf autistisch? En ik zei, yes, of course. Ik zei, of course he is. En ik zei, ik zei, you I said, I said, no, that's his superpower. The same it's your superpower. Hij zegt dat SpongeBob ergens op het autistische spectrum zit en dat dat zijn superkracht is. Het weer fris vannacht met een graad of 10, morgen meer bewolking met in het westen ook wat regen. Later kan het op meer plaatsen nat worden, maar toch nog met 20 tot 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Express my mixed emotions. luisteraars. Hier weer een aflevering van de programma Pop Boulevard. Samen met Piet Torcel gaan we dit keer uh, John Lennon bespreken. Piet, welkom. Dank je, Pim. Graag jouw eerste reactie op John Lennon. Uh, ja, een heel groot talent. Uh, ik wil niet zo ver gaan als een zegening voor de mensheid. Hoewel hij had wel iets profeetachtigs in hem. Klopt, ja. Uh, maar uh, laten we, we het ophouden. Een uh, gecompliceerd figuur... Dat is ook wel te herleiden tot zo'n hele complexe jeugd. Ja. Uh, met een geniale uh, muzikale gave die ons heel veel plezier heeft gebracht. Zonder meer, ja. ja. Hij heeft een hele mooie muziek gemaakt, ja. Maar je kan inderdaad toch zijn leven indelen in twee grote gedeelten Beatle en daarna. Hè? Of wou je zeggen voor en na Joko? Ja. <laughs> Nee, beginnen we beginnen wel weer. Laten we ja, eventjes ja. die dame nog niet, nog niet nee, ten tone voeren. Nee. Maar ja. dat klopt voor en na Beatles. Dat ja, is wel ja, de scheidslijn. Ja, mensen ja. zeggen wel eens... De, de eerste uh, de tijd van de Beatles was, was Lennon natuurlijk de, de motor. En, en een zeer enthousiaste ja. Beatle. Um, de, de, de, in de middenperiode was hij eigenlijk al een beetje een twijfelende Beatle. Hij begon al heel snel te twijfelen of lang voordat iedereen het door had He, begon, yeah, al, yeah. begon al bij help eigenlijk dat hij, uh, oh. sommigen zeggen nog eerder en uh, op het laatste was hij natuurlijk al heel erg met, twee, met, met een been in, in, een hele, in zijn eigen wereld yeah, yeah. en dus, moest hij echt los, zich loswerken als een divorce als een scheiding van de Beatles zo heeft hij het ook zelf uh, benoemd om, uh, om daarvan weg te komen en ja, helaas moet ik ook zeggen dat hij na het een van, van de Beatles eigenlijk alleen maar negatief erover is geweest. Grotendeels. Ja, genoeg, Grotendeels. Ook eerlijkheid zal we zeggen over zijn eigen bijdrage aan de Beatles. Tijdens de Beatles, ja. ja. Dat ja. is het vreemde, ja. hè? Dat is ja. het, uh... Maar moet, ik ben wel benieuwd naar die man geworden. Moeten we niet wat van hem draaien? Ja. Je hebt al zoveel uh, Nou, we zijn begonnen verteld. met The uh, Woman natuurlijk. Hè? Dat was uh, van het uh, album Double Fantasy. Wat zijn best verkochte album was eigenlijk... En het was de eerste Lennon-single die werd uitgebracht na zijn moord. Op 8 december 1980, ja. ja. ja. ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen dat dat ook de reden was... dat, uh, dat het zijn best verkochte ik denk het ook, ja. Ja, ja helaas, ja. Ja. ja. Maar Lennon schreef uh, Woman als een ode aan zijn vrouw Yoko Ono... en aan alle vrouwen. Het nummer begint met Lennon die fluistert voor de Other Half of the Sky. Hé, hey, mooi, wist ik niet. nee. nee. Een parafrase van een Chinees spreekwoord ooit gebruikt door Mao Zedong. En in een ja. interview voor het tijdschrift Rolling Stones op, december, uh, op 5 december 1980... drie dagen voor zijn dood, zei John Lennon dat het lied tot stand kwam... omdat het me op een zonnige middag in Bermuda plotseling opviel wat vrouwen voor ons doen. Niet alleen wat mijn Yoko uh, geldt, voor mij natuurlijk... Maar ook, eh, ook al dacht ik in die persoonlijke term... maar elke waarheid is universeel. Vrouwen zijn echt de andere helft van de hemel. Zoals ik aan het begin van het luisteren van het lied... Het is, het is wij of het is niets. En in een ander interview zei Lennon... dat Woman is zijn meest beetleske nummer op Double Fantasy. Mm, en dat, dat is het die. nummer een volwassen versie is... van het Beatles-nummer Girl... Ja, dat nou, een girl ja. is ja. natuurlijk. She's the one who puts you down. Uh, als een girl goed begrepen hebt, dat is, het een, is dat een beetje. Niet als stupid girl van de Stones, zo erg is het niet. Maar nee. wel een soort verzuchting van. Die kan je ook een hoop moeilijkheden ver, uh, ja, ja. brengen. Ik, ik, ik dacht eerder aan Lady Madonna. Want Lady Madonna is natuurlijk niets van Lena, maar van McCartney. Nee, Bacardi, ja. Maar het ja. is wel een. Um, uit hun butelstijd, een, een soort ja. pleidooi uh, voor, voor de voor vrouw, de vrouw ja. voor de, ja. de sores. En, uh, ja, klopt, ja. Je wordt uh, helemaal ja. opgehemeld, ja. ja. Maar goed, Lennon was natuurlijk, uh, dat klopt ook wat je zegt, uh, een heel erg uh, enorm sensitief en invoelend persoon. Alleen hij ja. is het vaak zo druk met sarcastisch zijn, <laughs> dat hij dat helemaal niet zag. Of dat... Vergeet jij, ja, zo zie ik het zelf. Want ja. hij kon natuurlijk uh, enorm veel mensen ook tegen de haarde instrijken. Ja, heel je toe komen, ja, hij, heeft, hij heeft ook uh, wel huiselijk geweld tegen uh, zijn eerste tegen Cynthia gebruikt. is ja. al bekend. Maar uh, niet extreem, maar dat heeft hij ook... Uh, daar schaamde hij zich ook voor. Dat heeft hij ook wel gezegd. Ja. Ja. ja, we moeten zeggen, het was alles of niets bij hem, geloof ik ook wel inderdaad. Ja, hè? Het. het was echt 100% of helemaal niks. Nee, ja, dat is... Uh... Maar ik ben wel met je eens, Woman is natuurlijk wel fantastisch, uh, heel overtuigend gebracht. Hè? Ik denk dat... Uh, Zeker, ja. Ik weet niet of wij ons goed, genoeg in, in de vrouwenziel kunnen verplaatsen, maar daar verover je wel de harten van vrouwen mee. Als je dat zingt met die tekst en die melodie, ja. Ja, ja. vraag het eens ja. uh, om je heen, aan de, zoals al onze bekende vrouwen om ons heen vragen, ja. wat ze van ja. Woman vinden. Ja. Ja. Ik heb dat eigenlijk nooit gedaan, maar... Nee. Ik denk dat ja, dat wel zegt, is, scoort. Uh, dus terecht dat je daarmee begonnen bent. Ja, wat moeten we moeten eigenlijk zeggen, voor als voorbereiding op dit programma hebben we natuurlijk ieder een top 5 of top 10 gemaakt. En dit stond bij mij op één, eigenlijk: hè? A Woman van Double Fantasy uit 1980. Ja, wij zouden eigenlijk een soortzelfde referentiemateriaal moeten hebben, omdat wij natuurlijk ja, allebei veel zussen hebben om ja, ons heen. En ja. dus zij zeggen: Je bent. Ja. Je bent uh, en, en een redelijk dominante moeder, mag ik dat zeggen? Allebei. Ja. Aanwezige moeder. Tuurlijk, ja. En zeggen, ja. wat hebben die vrouwen ons dan meegegeven? <lacht> Niet zoveel. <lacht> Niet zoveel. <lacht> nou, maar dat halen we eruit. Dus. Dat halen we eruit. Ja, dat vind ik ook, ja. Maar het blijft inderdaad wat je een mooi nummer. Het was, uh, ik vond het moeilijk kiezen, hoor. Zijn, uh, want eerlijk gezegd, ik ben nee. geen grote John Lennon-fan. Nou, heel eerlijk, en dat ben ik, daar sluit ik me bij aan... Ik ben ook, kijk zelf naar mijn cd-collectie en ik kan met heel veel moeite een best of van John Lennon vinden. Ja. Maar um, ja, waarschijnlijk is het uh, zoals met meerdere uh, projecten van ons, uh, Pim, als je erin duikt ja. en je gaat luisteren, je gaat de achtergronden van de songs nog eens hè, op, op ja. de lyrics en de song meaning, dan komt er vaak ja. wel wat meer los. Ik, je, je had het over double fantasy. Zelf had ik I'm Losing You daarvan. Oké. Okay. En uh, dat is ook, ja, wordt ook wel beschouwd als een van de beste songs van, van Double Fantasy. En uh, sommige uh, muziekjournalisten die hebben het zelfs over de beste compositie van 1980. Zo? <laughs> ja, rockjournalisten. En, uh, en het is ook vaak, waar we waarschijnlijk op hint ook, dat het werk van Linde is van een grotere emotionele complexiteit. Dan, dan je eigenlijk verwacht, hè? Dan je eigenlijk op het eerste gezicht misschien hoort. Hè? Dus dat... Ja, geloof ik ook, ja. Maar wij hebben toch een achterstand dat we die teksten niet goed Klopt. horen en begrijpen, inderdaad. Ja. Bij ons is denk ja. ik de melodie het belangrijkste. Ja. Ja. Maar dat, uh, van Woman is, het, is dat wel goed, hè? Die, die, die, Klopt, die emotie ja. komt er goed uit. Ja. Maar ook bij I'm Losing You wel. Dat I'm Losing ja. You heeft ook wel iets, uh, iets, iets betovens, maar iets gejaagd en iets... Uh, Iets heel dreigends, hè? Van, uh, de, dus de melodie en uh, het is in ieder geval een, uh, wel een van mijn favoriete nummers okay. uit zijn, uit ja. zijn uh, werk. En, ja goede bezetting, als ik wat namen mag, noemen lead guitar, Eulich McCracken, ja, okay. dat is zo'n yeah. hele bekende, Earl Slick, Tony Levin op bas, hij had wel goede mensen om zich heen ook hoor, en de Newmark op drums. Dus ik zou dat zeker graag nog even willen horen, dokéma. Okay. Nou, dan gaan we nu luisteren naar I'm Losing You van het uh, album Double Fantasy uit 1980. Zo, zo zitten we eigenlijk nog wel in het begin met, de, met de, de kwetsbare kant van John Lennon. hè? Als je die twee nummers op elkaar zet, waarin hij zich heel erg uit emotioneel ja, over ja. dingen. En die andere kant, ja, die, ja. of andere kanten van zijn persoonlijkheid, het sarcasme, ook het wereldverbeterende, dat levert natuurlijk een heel ander soort nummers op. Ja. ja, hij was toch wel heel sociaal, denk ik wel, hè? Ja, hij was ja. bijna de Messias. Hij heeft ook wel eens een keer gedacht dat hij uh, Jezus Christus was. <laughs> ja, waarschijnlijk nou, hij heeft aan een heroïne gedacht. trip, nee. maar <laughs> hij heeft het even vermeld toen ja. Ja, ja, was ja, hij nee, even ja, dat in is de war. Een grote reale, maar hij nee, dat is niet misschien wat nee? jij okay. bedoelt. Yeah? De Beatles zijn populairder dan Jezus Christus. Ja. Oh, nee, bedoel het je. was okay. erger. Ja. Hij heeft ja. zelf een keer, waarschijnlijk in een drugsroes uh, was hij ervan overtuigd dat hij de nieuwe Messias was. Ja. Dus ja. Pak een beet, dat is wat. Dat is wat. Maar dat, en wanneer heb uh, dat gezegd, ongeveer, denk je? Dat weet ik niet meer. Dat zou... Uh, misschien dat er ja. nog gebeld wordt tijdens de uitzending, maar... Dat we dat horen, ja. <laughs> ik, ik dacht ook in zijn latere Beatles tijd, in de White Album periode... dat hij uh, oh, flink okay. in de heroïne zat. Ja. Uit... Uh, India-tijd kwam hij eigenlijk met heel veel goede composities... Ja. en ook heel veel die rechtstreeks naar die India-tijd verwezen. Oké, okay, nou die goed, Sexy ja. Sadie, ja. Bungalow Bill, uh, Dear Prudence. Het waren echt uh, heel anekdotisch over wat ze daar hadden meegemaakt. Ja. Ja, Als we nou die andere kant, wat denk jij dan aan? Als we die de wat, de wat, de wat meer scherpere, de meer sarcastische... Of, of misschien wat ook bij hem hoorde, de meer wereldverbeterende kant van Lennon. Ik denk dat die, uh, uh, die kant dus veel meer naar boven komen toen hij Joko Ono heeft leren kennen, inderdaad. Toen heeft hij toch een beetje... heeft hij een andere wereld leren kennen, denk ik. Hè? Meer, uh, ja, meer de wereld van Joko Ono. Die toch een hele andere wereldvisie had of zo. En volgens mij is dat ook een hele belangrijke kant van hem geworden... na de Beatle-periode, ja. Ja, begonnen met, met de Bad ins in uh, Toronto en ja. in uh, Amsterdam... Ja, Give Bees The Chance staat niet op ons lijstje. Ik had hem er bijna nee. opgezet. Ja. Ja. Want dat is ja. een ontzettend lollige periode eigenlijk. Heel, ja. ook, wel, ook wel zinvol. Nou, ik, vond, um, ik vind het ook een mooi nummer, maar jij hebt andere mooie nummers gemaakt. Net zoals Instant Karma lijkt er ook wel een beetje op. Ja, dat is ja. een heel mooi verhaal. Want ja. ik, uh, ik ben een boek aan het lezen van uh, Mel Evans. Ja? De rody. Oké, okay, de middel, ja. Iedereen kent hem natuurlijk. In ja, de, de ja. Gentle Giant. Hè. Hij, was, hij ja. was bijna twee meter. En het ja. was iedereen die zei... Ja, dat is zo'n beetje de aardigste, meest beminnelijke man. Uh, die doet geen vliegkwaad. Hè. Dus dat is uh, heel mooi. Maar Lennon, die had dus een, een, een handje ervan. Als hij een nummer schreef... Nou, dat geloof ik ook met de bellet voor John en Joko. Ja. Dat schreef hij s morgens bij het ontbijt. Ja. En dan ging hij ging hij eind van de ochtend mensen bellen... van ik wil vandaag de studio in. Dit nummer moet volgende week op de radio. Ik heb een briljant <laughs> idee. En dan belde die Mel Evans op... Om drie ja. uur middags had hij Instant Karma geschreven. Okay. Hij zei, Mel, ik heb nodig een producer. Dat moet veel yeah. specter zijn. Yeah. En ik heb een band nodig. <laughs> en ik wil vanavond de studio in. En Mel Evans, die ging het hele rijtje bellen. Ja, en die kwam inderdaad. met een drummer. Nou, dat, uh, hij ja. kwam met... Uh, en Klaus Voorman, deed ja, mij. Ook George ja. Harrison. Ja. Billy Preston. was natuurlijk ook altijd in de buurt te vinden. En verdorie, ze zaten s'avonds in de studio. Ja, en ze hadden gewoon een, ja. perf een perfect nummer aan het eind van de avond. Zonder meer, ja. Ja, goeie dingen, Maar ja, ook het ja. snel kunnen schrijven. Het snel tot iets komen. Hoort ja. dat ook niet een beetje wat je vaak ook hoort bij, uh, ja. Ja, bij bevlogen zijn. kunstenaars. Het moet er in één keer uh, opstaan. Ja, nee, dat moet je niet uh, vaak winnen. Dus het was ja. niet een man die ging schaven aan zijn nummers. Nee, Het was gewoon, hup, klaar. Maar zo draaien we straks ook nog nummer 9, uh, Dream. Daarvan zegt hij ook, dat heb ik gewoon uh, in mijn droom uh, heb ik gewoon een nummer geschreven. Ja. En het stelt allemaal niks voor. Ik heb het gewoon een uh, hup, ik hoorde, s'nachts droomde ik ergens over. S'morgen schrijf ik het op. en het... Hoe is het, en is het mogelijk? Ja, en wat een fantastisch uh, nummer is dat, hè? Ja, oké. Okay. Zo betoverend. Uh, ja, je had hem op je lijst. Dus ja. ik, ik, uh, ik heb die er niet op staan, maar anders had ik hem uh, okay. heel hoog erin gezet. Ik ga hem zo even draaien, maar nog even over Mel e Evans... Als ik Mel Evans hoor, dan denk ik aan Octopus's Garden. Waar hij op het aanbeeld slaat. He? Dat is ja. zijn aanbeeld. Ja. Je kon hem alles vragen, hè Mel. <laughs> ja. Het zou wel leuk zijn als we een echt aanbeeld hadden. Een echt aanbeeld. En weg was hij. Ja. En hij kwam uur later terug in de studio met een aanbeeld. Ja. Ja. Maar je had ook nog een mooi verhaal over Mel Evans. Tambourijn. Oh, met zijn tamboerij. Nou ja, goed. Instant Karma, dat gaan we zo draaien. Dat is natuurlijk uh, ook een van mijn favoriete nummers. Ja. Uh, dat was dus heel snel op de plaats gezet. Ja. En, en nou, een week later was het ja. ook gewoon uh, in the air. En twee weken later, uh, het programma het heette Top of the Pops. Ja. Uh, met een Lennon met kortgeknipt haar. Oh ja. Is en met zo, Joko ja. Ono die zat geblinddoekt... Met een mooie witte blinddoek. Zag echt wel op zich wel mooi uit. Uh, met een wit breiwerkje. Die was wat breien. <laughs> en Ellen uh, White op drums. Ja. Yeah. En wie stond er aan de tamboerijn? <laughs> Mel. Ja, Mel. Dat <laughs> Want Mel kon je overal voor, voor vragen. Yeah, yeah, als er yeah. thee nodig had, ik kwam met de thee gezet. <laughs> als er een snaar brak, dan ging hij snaren halen. Yeah, yeah. Als er een tambourijnspeler nodig had, dan yeah. was hij niet te beroerd om dat uh, te doen. Nee, oké. Okay. Maar goed, weer uh, wat muziek. Nummer 9 Dream. En dat is van de, uh, het album Wall and Bridges uit 1974. Wat mij uh, aan dit nummer intrigeerde is toch het fluisteren van Joko. Die zegt... Uh, wat zegt ze ook alweer inderdaad? Ja? O, John ja. Ja, ze fluistert zijn ja. naam. Maar volgens mij is het niet Yoko Ono. Want in die tijd, uh, dat was in 1974... was hij gescheiden van Joko ja. Ono. Was hij met Meepang. Ja, dus Mepang. misschien dat zij het zegt inderdaad. Ja. Dat zou ja. heel goed kunnen, ja. Maar wat ik net zei, uh, het kwam uh, in een droom tot hem. En, uh, en Lennon heeft daarvan gezegd... Ja, het nummer... Ik kom gewoon naar aan toe en het is gewoon uitgebracht en zonder enige inspiratie. En daarvan zegt hij: Ja, dat noem ik nou vakmanschap. Je, je hebt een droom over een nummer, ja. dat schrijf je gewoon op en we gaan ervoor. Nou ja, vakmanschap is misschien niet het goede woord, toch? Want dat, dat is weer dat ambacht, dat, uh, dat schaven en dat beter worden. Maar het is gewoon puur uh, genius. Het is, het, is, het is gewoon het genie. Ja, maar Uit het is er. niks, iets plukken. En ja, dat dat, dan, dat, dat ja. is meer. Uh, ja, is Ik een vind het wel vakmanschap van. dat hij gewoon een idee heeft en dat uitwerkt een Klaarskees inderdaad. Ja. Ja, je maar je hebt het. ook al gelijk de schaven en de bijzetten. Ja. Ja, ja. Maar het is, het is beide, want uh, ja, we hebben het natuurlijk nu over zijn post Beatles tijd, maar because, hè, dat ken je de prachtige ja, melodie. Ja. Dat hoorde die Joko uh, Ono iets spelen. De Moonlight Ser Nee, niet de Moonlight Nee, het van. Van Bach. Ja, ja. klopt. En de achterste voor of ja. zo, ja. ja. En hij uh, dacht, dat is een mooi speel dat nog eens. Ja, en uh, dan ging hij zelf mee aan de gang. En dan oh. komt, komt hij met Because. Ja, ja wondermooie wonder melodieën geschreven. Mooie melodieën, maar ook die samenzang vind ik steeds beter worden eigenlijk, ja. Die, die, die Paul McCartney en John Lennon, die stemmen samen. Dat is ja. echt onvergeten, ja. ja. Ja, wat McCartney deed aan, aan uh, harmonische uh, zang, dat was onvoorstelbaar ja. goed. Ja, ja, dat is echt... Dat was echt van een andere planeet zo goed. heeft Lennon echt heel veel. Uh, ja, omgekeerd ook wel, maar vooral McCartney, die de songs extra uh, melodie gaf door zijn uh, zangharmonie. Ja. Uh, ja. ja, dat is echt. Uh, ja. Wat ik vind, vind eigenlijk, eigenlijk uh, het werk van uh, John Lennon aan de Beatles, vind ik eigenlijk een beetje. door veel specter gekleurd eigenlijk. Want hij heeft eigenlijk ja. al de. Platen geproduceerd, behalve de laatste Double Fantasy heeft hij als uh, heeft John Lennon zelf gedaan. Maar daarvoor is het allemaal door veel Spectre gedaan, dus een okay. beetje bombastisch. Ja. En uh, ja. wat ik laatst ook zei: uh, heel weinig gitaarwerk eigenlijk in zijn nummers. Ja, soms komt het wel, uh, wel uit, maar het het heel komt, anders. De, ja. Het is een heel andere soort muziek eigenlijk, ja, gek genoeg, ja. Misschien heb ik ook wel nummers... juist waar wat gitaarwerk in zit. Zoals I'm Losing You. Dat begint een beetje als I Got een Feeling. Zo'n heel mooi gitaarloopje okay. zit erin. Ja. Uh, die hebben net gedraaid, ik, ja. Ja. ik vind dus... die gitaarnummers vaak ook wel erg goed van hem. Ja. Oké. Okay. Nee, goed. dat is I Know. Sorry, ik ben nu in de war. Oh, okay. maar, uh, ja, ja. ja. geef niet. Ja. Want nu, uh, we gaan een beetje van God uh, naar Heer. Is het karma? Gaan we nu draaien? Is het karma? Ja. Is het karma van oh. 1970? You're bad right in the face. Better to get, get yourself together, to darling. You're on the human race. race. Met je, Is het Karma samen met de Plastic Ono-band? Dus na de Beatles is hij toch niet meteen solo begonnen... maar met een band begonnen eigenlijk. Hè? Of was het meer een gelegenheidsband waarvan hij zegt... nou, uh, eigenlijk is John Lennon met wat muzikanten. Ja, ja, voor een deel wel. Ja, je had uh, in New York een groepje ongelooflijke hippies. Uh, die heette Ele Elephant's Memory. Het okay. was een bandje. Ja die uh, Wat de plastic, wat plastic Ono Band was. Een tijdje al heeft hij ook mee live opgetreden. Maar verder was het ook, denk ik, wat je zegt. Uh, Klaus Forman, Ringo ja, Star. Ja, gelegenheid zo, gelegenheid. Ja, ja. George ja. Harrison heeft een hele mooie... Ja. Ik weet niet of dat dan nog Plastic Ono Band was met Harrison erin. Maar, want is de Plastic Ono Band alleen uh, de, zijn debuutalbum... Ja, daarna niet oh, meer. Okay, ja, daarna mooi. is hij eigenlijk uh, solo verder gegaan. Ja. Hij heeft er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 studioalbums gemaakt. Begon natuurlijk met John Lennon, Plastic Ono Band uit 1970. Imagine uit 1971. Sometime in New York City ja. uit 1972. Mind Games uit 1973. Wall and Bridges uit 1974. Ja. Ja. Rock and Roll, ook een hele mooie, ja. uit 1975. Toen ging die pauze in voor vijf jaar. En toen in 1980 Double Fantasy. En in 1984... ...Postuum met Yoko Ono... Uh, ...Milk ja. and Honey. En Double Fantasy ook met Yoko Ono. Hè? Dat zijn eigenlijk ja. twee halve albums, als je ja? nou eerlijk bent. Okay. Ja. Ja. Ja. Omdat de helft van Yoko is. En rock'n'roll is ook een... Ja, goed, als we de albums allemaal bespreken... ...dan is het natuurlijk, zit er heel erg wisselende, kwali heel wisselende ja. kwaliteit... Ja. Maar uh, het klopt dat Phil specter wel heel erg zijn sound heeft ingekleurd. Ja. Oh. En ze zijn natuurlijk door George Martin heel erg verwend met, met ontzettend ja. goed geluid. Ja, dat is, dat is fantastisch mooi. Als je nagaat hoe lang geleden dat opgenomen is, hoe goed dat nu nog klinkt. Ja. Maar je, je zei net, uh, wat me ook trekt... een wisselende kwaliteit. Toch ook van zijn nummers en van zijn muziek over die uh, tien jaar of zo, hè? Ja, als, je, nou, als ik het goed zeg. Hij begon natuurlijk met dat. Uh, een plastic plastic Band, wat natuurlijk alleen een openbaring was van hoe, hoe kom ik los van de Beatles en, ja. en met een stukje zware episodes van uh, waar hij over zijn moeder zingt. Ja, zingen, man. Ja, en hij ja, heeft het ja, over ja. God. Ja. En over the Working Class Hero. Het is, heel, is echt ja, een ja. soort ja. soort psychoanalyse. En toen dacht hij, ik wil ik wil nu toch ook een keer een beetje een pop album maken. Toen maakte hij Imagine. Ja, ja, even zo. mooi. En toen zin, dacht ja. hij, ja. daarna zat hij in New York, heeft hij een een heel erg politiek album gemaakt. Met nummers is Angela Davis. En uh, The Luck of the Irish. En uh, Woman is the Nigger of the World. Maar oh, het, Sometime is, in New York City. Ja. Die bedoel je. Oké, okay, ja. In ja. ja, 1972, ja. Toen dacht hij, ja, nu wil ik toch weer echt weer een popalbum maken. En toen kwam hij kwam met uh, Mind, Games. Mind Games. Ja. Of, ja. Dat was eigenlijk wel een fijn album. Omdat het uh, een laag jokel gehaald heeft. <laughs> vind ik dan, persoonlijk. <laughs> ja, ja, ja oké. Okay. En, um, en uh, ook een wat laag politiek gehalte, maar gewoon echt lennen uh, op, ja. op zijn best. Ja. Ja. Ja. En uh, ja, daarna had hij een, een, een, een verplicht nummer, dat rock'n'roll, dat was contractueel, moest dat nog even gedaan worden. Oh, vandaar ja, En uh, ja, ook veel covers eigenlijk. Ja, ja. alleen ja. covers. Ja. Ja. Ja, die hoes is heel mooi. Hoes is prachtig, ja, ja. Hoes is prachtig, ja. Maar laten we even stilstaan bij Mind Games en uh, dat nummer even laten horen. Mind Games van het album Mind Games uit 1973. En ga je de luxe editie nog aanschaffen, Pim? Sinds twee weken verkrijgbaar. Vij, is van 1500 euro, geloof ik. 1500 euro, nee. Het is een soort kunstwerk. waar je is een perspexbox Zit erin, van dert, een kubus van 30 bij 30. Die is dan leeg, maar er zit één rond gat in. Ja. En uh, dat was een kunstwerk van Joko Ono... ook in de tijd dat ze Lennon leerde kennen. Oké. Okay. En uh, daar passen dus wonderwel ook LP's in... en koffietafelboeken. Wonderwel. Maar je krijgt dus ook die perspex doorzichtige box. Met, uh, en dan kun je, dat was dan uh, in de expeditie... Kun je je hand erin steken... Ja. en hem er weer uithalen. En dat was dan een soort kunst... Dan moet je maar aan Joko Ona vragen hoe dat zat. Ja. En daarna was zeg maar die, die lucht in die box nooit meer hetzelfde. Omdat je hand erin heeft gezeten. Zoiets. Oh, hetzelfde verhaal bij. Het ja. is allemaal heel esoterisch en uh, bijzonder. Maar ja. dat kregen ja, je dus ook ja. cadeau. En verder uh, ook ja, twee boeken zitten erbij. Heel uh, minutieus gedocumenteerd: een van Liverpool met alle adressen van John Lennon. waar hij ooit okay. belangrijke ja. dingen had: studio's ja. en vrienden en cafés en gitaarshops. En een ander boek van of Londen of New York, dat mm -hmm. weet ik niet maar waar die gewoon heeft. Natuurlijk, daar uh, dat zijn uh, met, met, met uitvouwbare kaarten van anderhalf bij anderhalf, gigantische uh, ja, ja. gedetailleerde kaarten. Ja. ja, waaruit die box, zo, nou, hij is natuurlijk Zodurus, sowieso ja. Uh, ja. absurd duur, maar er ja, zit goed. wel wat werk in. Ja en dan krijg je daarnaast negen, negen lps met allemaal mixen en een uh, heel heel dik boekwerk en ja, ongelooflijk hè. ook nog ja. cd's dus ja het wel mooi ja. ja maar 1500 euro ja ja, ik vind de Beatles zijn het wel uh, ook de eerste geweest... die heel veel hebben heruitgegeven. Met wat mooie foto's ja. erbij en zo'n huppakee. Een ja. Ja, beetje commercieel het wel. Het is nog steeds uh, bezig. hè? Hun werk ja. is nog steeds... Het wacht dus nu op Rubber Soul. Dat komt er dan hopelijk volgend jaar aan. Ja, maar dit is al een keer uh, gerealist of zo? Of nee, nee, nog niet, nee? Nog niet in die extended versions. Zoals oh. je dan, uh, dan krijg je dan een, een dubbele, sowieso een dubbele cd... Ja, ja. Met, uh, met outtakes en ja. uh, toch een uitgebreid boekwerk. Ja, ja heerlijk. Ja. Maar goed, terug naar uh, Mind Games. Zoals gezegd, het was het eerste zelf geproduceerde uh, oh, album dus van, is van John Lennon. toch ook zonder veel. Zonder veel aspect, ja. Hij heeft wel een hoop van hem geleerd. Dat kan je toch ook wel een beetje horen, ja. Maar ook wat je zei, het, ja, het, is, het roept je uh, gevoelens op eigenlijk, hè? Mind Games. Ja. Ook een beetje dat achtergrond, ja, ja. Vermengd met de evoluerende mystiek van het begin van de jaren 70. En Primal Scream, hè? Hij zat bij die dokter Janov ja? in therapie. Dat zal waarschijnlijk ook nog wel ergens. Uh... Klopt, ja. Dat... Want op een gegeven moment, uh, in overeenstemming met het oorspronkelijke thema, pleitte de tekst voor eenheid, liefde en een positieve kijk. En volgens Billboard, het blad Billboard, beweert het nummer dat positieve gedachten het antwoord op geluk zijn. De tekst Yes is the answer is een knipoog naar het kunstwerk van zijn vrouw Joko Ono dat ze oorspronkelijk samenbracht. Oké, okay. Dus zou zo. Erop moeten zoeken van ja. Yes is the answer. Ja, dat dus waar? Er zit in ja. die box. Ik vertelde over dat het een kunst, ja. of een deel een kunstwerk is. Joko Ono is daar heel erg ook mee bezig geweest. Er zit een stukje witte plaat. Dat moet een wit plafond voorstellen. Ja. Uh, zoals ze toen ook in die expositie, uh, die tentoonstelling waar ze elkaar hebben leren kennen. Ja. Yes is the answer. Okay. Dat staat daar, dat, dat, dat zit er dus, dat is gereproduceerd, oh. zit ook in die box. Oh, ja. Moest je daarvoor niet een ladder opklimmen ja, en zo, ja. dan ergens bovenin stond het, ja? Ja, ja, ja. Ah, toch moet je wel, uh, ja, ontzag misschien een groot woord, maar toch wel, uh, het, is, het is wel heel creatief, ja. ja een, heel absoluut. apart natuurlijk, ja, het is, het is een aparte kunst, hè? die moderne, wat je zegt, dat ze met een blinddoek zitten breien hè, en zo, en dat ja. Heel ja, apart, ja. Dat was nog de onschuldige uh, vorm. Ja. maar uh, Ze heeft niet er ook wel eens in een... Uh, opgesloten gezeten in een box of zo op het... Uh, op in het uh, in bag, bag yeah. is me, yeah. ja. Oh, dat bag, is in een witte... gewoon live in Toronto. Is dat, ja. of nee, nee, daar heeft ze helaas ook mee gezongen. Maar <laughs> ze weet vaak wel uh, bijzondere dingen. Dat, uh, ja. dat ze inderdaad gewoon in een, in een zak... Uh, in een witte zak... Ja, oh, bij op een optreden ja. dus, uh, was... <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, bijzonder. Heel bijzonder inderdaad, ja. ja. Maar ze heeft daardoor denk ik een behoorlijke invloed gehad op John Lennon. Hè? Dat hij ook die wereld leerde kennen of zo. Met andere mensen in aanraking kwam. En toch ook een beetje die kant op ging. Ja, ja het kan zijn dat hij zo. natuurlijk als hele jonge vent in Liverpool op de kunstacademie zat. Daar ook oh, ja. met, uh, met Stuart Sutcliffe. Uh, ja, die, zeker. die ook meegegaan is naar Hamburg. Uh, dat was een heel begaafd kunstenaar. En zij waren natuurlijk heel erg... Nou, bevriend. Klaus, ja. ja. En uh, die uh, Stuart Sutcliffe heeft echt weer, als je het wel eens bekeken hebt op internet, die heeft echt behoorlijk goede schilderijen gemaakt. Ja? Dat is echt okay. een kunstenaar die ja. succesvol had geworden, onvoorschijnlijk. Hij heeft er ook een hoes gemaakt van uh, voor John Lennon. Dat Klaus? Nee, dat, dat okay. geloof ik niet. Nee. Okay. Ja. Maar. Um, ik denk dat Lennon wel iets had met uh, kunst en met, abstract, met abstracte kunst. Ook de, door, zijn, yeah. f, door zijn gekunstel met taal. Abstract, Op, ja, ja. ja. En dat vond hij natuurlijk ineens weer bij Yoko Ono. Ja. Ja, zijn taalgebruik was ook uh, belangrijk voor hem? Nou ja, hij heeft natuurlijk twee boekjes uitgegeven, zijn tijd met, uh, met, met, met alleen maar met taalgrapjes en met uh, ja, humor okay. erin. Yeah? Uh, Oké, okay. nooit gelezen, nee. nee nee dus ik, ik heb ze ook nog wel eens gezien maar ja, ik heb ze me ook wel eens in handen gehad ja maar uh, over talen feesten dus zalden een Ringo Star met uh, uh, Hard Day's Night en zo ja die dat, had ook een ja, heel ja. leuke taal voor dat klopt ja. maar het was meer uh, ja dat dat was dat was toch niet het niveau van Lennon die echt absurdisme op zo à ja. à James Joyce zelf woorden bedenken. en uh, heb maar is het zelf... latere periode of ook al tijdens de Beatle periode? Tijdens de Beatle periode ja? ook, ja. De, heb je wat voorbeelden? Uh, in de Noem... tijd nou ja, heeft hij natuurlijk wel absurdes als I'm the Warriors en ook het nummer Glass Onion, dat is gewoon ja. spelen met teksten. Nee, nou ja, Glass Onion is zo'n glazen bol. Nee, Kles Onion heeft hij eigenlijk geschreven. Hij zei, ik ga nu de fans eens een keer bij de neus nemen of aan het werk zetten. Okay, ik ja. ga gewoon een tekst bedenken die nergens oh. over gaat. En dan yeah. zal je horen wat ze er allemaal achter zoeken ah. en wat ze erin zien. Maar okay. Looking through a glass Onion is gewoon uh, ja. leuk absurdistisch, maar betekent helemaal niks. Oké. Een andere gedachte dat het een glazen bol was of zo, ja. Ja, daarom het leuke is dat wij kunnen er wel weer mee kunnen uh, ja. door, maar hij heeft zelf gezegd, ik zet er... Uh, ik, Want hij zingt dan toch ook de Wolves voor Spol? Tuurlijk, hij, hij, af en toe komen er zinnetjes, ja, ja, maar, ja, maar het ja. zijn I'm the Wolves, als je die tekst voor je hebt en je leest hem, is het gewoon een, een leuke aaneenschakeling van, abs van absurdisme. Absolu, ja, ja, ja. ja. Dus dat, ja, dat was hij ook wel goed inderdaad. Gewoon uh, nummers bedenken zo. en zo. Ja, en Live is er eigenlijk ook zoiets. Dat gewoon een, uh, een krant lezen... dan een mooi nummer erover schrijft. Ja, ja. Dat ja. Heeft die, de I Ching heeft hij daar uh, ook voor. Maar dat is, dat is wel... wel mooie... Dus dat is wel een soort van diepzinnige teksten weer. Hè? Ja, van... Uh, ja. Ja. Till the end of the beginning. Dat, dat, dat, is, uh, dat is... Als dat nummer eindigt... vind ik wel... Dat ja, is heel filosofisch. Ook. Ja. Wat aangeeft dat alles steeds weer... Dat alles cyclus is. Alles cirkel, ja. ja. Maar het kan zijn dat hij ook zelf daar weer dingen heeft bij bedacht hoor. Tomorrow Never ja. Knows. Dat is ook een, een bijzonder nummer. Ja, wat je zegt. van Tomorrow Never Knows komt van Ringo. Heb ik gelezen. Dat, ja. Dat is oh, nee. van Ringo. Okay. En, ja, ik zei Hard Day's Night, maar... Tomorrow Never Knows. Ook van Ringo, ja? ja? Oh, wist ik ook niet. En nee, dus ja. een van de, we hebben het wel als, als thema gehad, geloof ik, van nummers die hebben een titel. waarvan de titel niet in het nummer voorkomt. Want Tomorrow Never Knows <laughs> komt in het hele nummer niet voor. Hij zingt het niet. Nee, nee, nee, hoe nee. komt hij nou als een titel, Tomorrow Never Knows? Dat hebben er wel eens gehad, ja. ja. We hebben er geen programma van gemaakt, ja. Oké. Okay, nou, het voorbeeld dat ik altijd heb is. Uh, Paranoid. Ja, kan ook. Ja. Dat kun je, en waarom? Omdat ze geen titel konden bedenken. Trump is wel Paranoids ja. genoemd, ja. ja. ja. Dat is heel leuk, ja. ja. En nu een ander mooi nummer van het album Mind Games. As Humans, I'm sorry. When, I really And I don't when I Yeah Laten we eens naar een, een Beatle-nummer gaan luisteren. Ja, het Love-nummer, ook van de Plastic Ono Band uit 1970. Vind ik eigenlijk wel een mooi Beatle-nummer maar. Laten we even gaan luisteren naar Love van de Ono Band uit 1970. Oh, nog één opmerking over Love. Er wordt gezegd dat het piano intro en outro door Phil Spector is gespeeld. Van? Van Love. Oh, hé. Hey. En dat hij het misschien daarna heeft ver afgemaakt. Zou kunnen, ja, ja, dat ja. wist ja. ik niet. Moet je wel eens goed luisteren. Maar goed, jou, uh, jouw nummer. We zijn bijna uh, het eind van het eerste uur. Dus nog een mooi nummer. Ja, ik heb uh, toch even terug naar de Plastic Ono Band. Daar hadden we het net over. Dat zeg je goed. Dat is alleen de eerste plaat, de Plastic Ono Band. Daar staat een nummer op Hold On. Hold On, oké. Okay. En dat vind ja. ik erg mooi. Dat is een beetje Sun King achtig Ken je dat nummer Sunking Ja, King, met zeker. Met ja. zo'n tremolo-gitaartje uh, van Ebuload. En dit... Wordt dus ook door Lennon gespeeld. Heel erg mooie gitaarpartij. Okay. Samen met Ringo Starr op drums en Klaus Vormer op basgitaar. Yeah. Um, het is echt... Um, ja, een, ik denk dat de Beatles daar iets heel moois van hadden gemaakt. Ook. Okay, yeah. Maar ik vind dit van de plastic ono band, wat ik toch eerlijk gezegd uh, een wat moeilijk te verteren album vind. Omdat mm -hmm. je heel... Het is, het is heel goed gemaakt, maar je kan er niet zo van genieten. Omdat het zo persoonlijk statement is. Okay, yeah, en Hold yeah. On is wel... Uh, uh, vind ik wel wat verlossender. Het is gewoon een heel fijn nummer om naar te luisteren, Beatle achter, wat ik zei. Yeah, yeah. En ook wel het over die sensitieve kant, die sentimentele kant van John Lennon, yeah. uh, die emotionele kant moet ik eigenlijk zeggen, yeah. past daar heel mooi in, vind ik. Okay. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.